Kees Groot met het NOS-journaal. Op de Middellandse Zee tussen Tunesië en Sicilië... zijn vandaag weer duizenden bootvluchtelingen uit zee gered. Tijdens 17 reddingsoperaties werden meer dan 2000 mensen opgepikt. Ze worden overgebracht naar een eerste opvang op Sicilië. Volgens de UNHCR zijn in de eerste drie maanden van dit jaar... al bijna 20.000 migranten in bootjes Italië binnengekomen. Bijna twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De meeste komen uit Nigeria, Gambia en Senegal. Vanaf morgenochtend vroeg zijn alle metrostations in Brussel weer open. Alleen het station Maalbeek, waar op 22 maart een aanslag werd gepleegd, blijft nog dicht. Na de aanslag, waarbij een zelfmoordterrorist 20 mensen doodde en ongeveer 100 mensen verwondde, gingen verschillende ingangen van metrostations in Brussel dicht en werden ze allemaal zwaar bewaakt. Boswachters hebben in recreatiegebied Spaarnwoude bij Haarlem... de bestuurders opgepakt van drones... die mogelijk het vliegverkeer bij Schiphol hebben gehinderd. De luchtvaartpolitie heeft twee drones in beslag genomen. Begin deze maand melden piloten van drie vliegtuigen... dat een drone in de buurt van hun toestel kwam... toen ze wilden landen op Schiphol. Uit voorzorg werd de Zwanenburgbaan gesloten. Ook historische gebouwen als de Eerste Kamer... moeten toegankelijk worden voor mensen met een handicap... De Senaat heeft vandaag ingestemd met het VN-verdrag dat daarover gaat. Bij de behandeling bleek hoe slecht de eeuwenoude zaal toegankelijk is. Mensen in een rolstoel die het debat wilden bijwonen... konden niet op de publieke tribune komen. Wel konden ze in een andere zaal naar een live-verbinding kijken. Als het binnenhoofd grondig gerenoveerd wordt... zal er ook iets worden gedaan aan de toegankelijkheid van de Eerste Kamer. Het weer vanavond trekken vanuit het zuiden buien over het land, mogelijk met onweer... Minimum temperatuur rond de 7 graden. Morgen in het noorden en oosten eerst regenachtig... maar later steeds meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen de afritten Soest en Bunschoten 3 kilometer. Door werkzaamheden zijn er twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 La graine, als ik het goed uitspreek...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 van uh, I'm the Warriors, de groep Scenario, was dat, luisteraars, niet aan. Ja, allemaal Bigelmuziek vanmorgen, ik zei het al eerder, en uh, don't let me down, hè, mensen.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 Thank mm -hmm.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 van And I Love Her. Zij maakte natuurlijk van And I Love Him. En met dit nummer luisteraars neem ik afscheid van u... Eh, wat betreft Zandvoort Jazz. Voor de, me, voor de luisteraars die op vrijdag luisteren... hierna wordt het programma gevolgd met de Watertoren Sport... gepresenteerd door uh, Henny Rukert. Maar voor de mensen die op zondag luisteren, vandaag dus... ja, daar gaat straks de computer het van me overnemen. En vanaf twee uur ook Albert-Jan Vos samen met Rob Harms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 En voor de overige zondagen gaan mijn zeer gewaardeerde collega's dat voor me doen. Lekker blijven luisteren hoor, na al 25 jaar ZFM Jazz. Dag.